Nederland 1. Koffiemax. Graag tot dan. Fiscale en financiële vraagstukken. Wij adviseren. Beker Tillyberg. Dit is Radio 1. 10 uur Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Cairo geven de demonstranten geen gehoor aan het bevel om het Tahrirplein te verlaten. President Soleiman heeft gezegd dat de gesprekken met de oppositie alleen kunnen beginnen als de protesten ophouden. Op het plein wordt nog altijd gevochten en de situatie blijft chaotisch. Vanaf gebouwen rond het plein worden molotovcocktails naar de demonstranten gegooid. Ook is er automatisch geweervuur te horen. Vandaag waren er urenlange gevechten op het plein, waarbij één dode viel en 600 mensen gewond raakten. Oppositieleider El Baradei heeft het leger gevraagd de demonstranten te beschermen... tegen de aanvallen van de Mubarak-aanhangers. De regering ontkent dat het de hand heeft in het geweld tegen de betogers. Maar volgens de Britse premier Cameron lijkt het daar wel op. De Europese regeringsleiders dringen er bij Mubarak op aan... om haast te maken met politieke en sociale hervormingen. Dat doet het Witte Huis ook, dat steeds meer afstand lijkt te nemen van Mubarak. Aan de stijging van de olieprijs is voorlopig een eind gekomen...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 Het OM vroeg in de eerste versie van het proces om vrijspraak. Maar volgens Prakken was dat in strijd met de opdracht van het Hof. Dat had de opdracht gegeven tot vervolging van Wilders over te gaan. Prakken vraagt het Hof om het OM een nieuwe aanwijzing te geven. Ook Wilders-advocaat Moskovic vindt dat het proces nu moet worden uitgesteld. Hij vindt het niet zinvol te beginnen voordat duidelijk is wat het Hof met de eis van de klagende partij doet. Nu de zon weer opkomt in de Australische staat Queensland, wordt voorzichtig de schade opgemaakt van de orkaan Jassie. Bomen zijn ontworteld en daken van gebouwen geblazen, maar vooralsnog zijn geen slachtoffers gemeld. Wel zitten 170.000 huishoudens in het noorden van de staat zonder stroom. De orkaan trof honderden kilometers kustlijn met windsnelheden tot 300 km per uur. Inmiddels is Jassie afgezwakt tot een orkaan van de derde categorie. Maar het gevaar is nog niet geweken. De orkaan wordt gevolgd door zware regenval en verraderlijke windstoten.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 De Lijn met Robert Meder. Goedenavond, NOS Langs de Lijn met in deze aflevering de ontknoping... van het conflict tussen Bayern München en de KNVB over Arjen Robben natuurlijk. De partijen blijven het oneens, maar hebben toch een compromis weten te bereiken. De directeur betaalt voetbal Bert van Oostveen. Een vriendschappelijke wedstrijd die we gaan spelen op 22 mei 2012... in een voorbereiding van een vriendschappelijke reeks rondom de euro... Vijf jaar geleden zette Ian Thorpe een punt achter zijn carrière... maar vandaag kondigde Australische zwemmers een comeback aan. Hij wil volgend jaar in Londen opnieuw voor goud gaan. Iets dat hem in 2000 in eigen land niet lukte op de 200 meter vrije slag. Van de hoge gaat winnen. Thorpe ja. gaat verliezen. Ja. Daar is het geld voor Pieter van de Hogeband? En Pieter van de Hogeband geeft straks zijn mening over de terugkeer van zijn oude rivaal. En ook praten we erover met zijn coach Jaco Verharen. Verder Bos dorst. Hij zag maandag zijn transfer naar Ajax mislukken... en meldde zich vandaag weer op het trainingsveld bij Ierre We moeten verder nu. Ik kan nu wel uh, de hele tijd met een uh, sipgezicht rondlopen. Maar uh, we hebben weer lekker getraind, dus ik uh, ga er weer tegenaan. Verder ook nog een terugblik op de open Nederlandse kampioenschappen: marathonschaatsen op de Wijzenzee in Oostenrijk. Maar eerst. Egypte. Want in Cairo leek het aanvankelijk rustiger te worden. Zo hoorden we en zo zagen we ook op de diverse televisieschermen... Eh, bij de diverse tv-stations. We hebben nu contact met Hans-Jaap, Melisse verslaggever van de Wereldomroep. Jij bent daar aanwezig en ik eh, vraag me af of het ook daadwerkelijk rustiger wordt. Dat kan jij in je omgeving zien. Wordt het rustiger? Uh, het werd even rustiger, maar nu zie je weer toch dat er weer meer mensen bij dat plein arriveren. Van, van beide kanten volgens mij eigenlijk, want uh, je ziet alweer weer wat klasjes, er wordt heen en weer gesmeten met van alles en uh, ook met uh, molotov cocktails. En dat is heel opmerkelijk, want het leek ook zeker die Mubarak aanhangers. Dus, dus ze hadden teruggetrokken, wat verder van uh, een waren gekomen. Maar het kan ook hebben betekend dat ze gewoon even wat gingen eten, wat drinken, en uh, een beetje aansterken en dan weer terug. En zo gaat het denk ik nog wel eventjes door dan vannacht. Uh, en uh, voorlopig, voorlopig is het hier, en die wordt helikopters ook weer boven het plein hangen. Uh, de brand van alles. Het zijn kleine brandjes. Ik hoorde het, uh, net nog vlak voor de uitzendingen moest uh, schieten. Uh, vrij dichtbij waar ik ben. Dat is in Zijstraat van dat plein. Dus, dus voorlopig is het niet voorbij. En kan je enigszins inschatten wie er schiet? Nee, dat is heel lastig. Uh, vooral omdat ik... Om mijn eigen veiligheid dan niet er meteen op afrennen en, en, en kijk van oh, wie zit daar dan? Het uh, uh, is heel dichtbij. Uh, kijk, het leger staat om het plein heen. En dat is al, uh, ik, daar is al van gezegd dat zij in de lucht hebben geschoten of waar dan ook op. Zij ontkennen dat. Uh, maar er wordt wel gewaarschuwd voor uh, gewapende bendes En dat lijkt mij waarschijnlijker. Uh, want je ziet allerlei duistere figuren lopen met wapens, met stokken. Maar Blijkbaar ook gewoon met, uh, ja, met, met, met revolvers of met, met geweren. Uh, er is hier van alles op dit moment op straat. Bij de diverse televisiestations lijkt het alsof het op het plein rustiger wordt qua aantallen mensen. I is dat ook zo? Zijn mensen uh, uh, toch maar naar huis gegaan voor zover dat mogelijk is? Of hoe schat jij dat in? Ja, het, het is daar absoluut rustiger dan, dan zeker dan gisteren toen je uh, enorme demonstratie was, waar een miljoen mensen moesten komen. Nou, waren er in ieder geval vele honderdduizenden. Maar die tv-beelden die vanuit uit twee verschillende luxe hotels komen vaak, aan dat plein, zijn een beetje vertekenend, omdat uh, als je het als een soort cirkel ziet met een, met een middenstip, dan, uh, dan zie je vooral die middenstip. Maar de mensen zijn juist naar die randen gegaan om vanaf daar de straten die op dat plein uitkomen, te kunnen blokkeren. Blokkeren tegen die Mubarak-aanhangers, die heel graag ja, de middenstip als uiteindelijke uh, doel uh, hebben... daar zouden we willen staan om al die spandoeken weg te halen... en, de, en daar de overwinning uit te roepen. Dus, dus dat, dat is een beetje vertekend. En zeker is dus aan die randen. En Ik sta dus ook aan zo'n rand, net daarvoor bij dus zelfs, in zo'n straat. Uh, ja, daar, uh, daar is het steeds weer spannend. Ja. Hans-Jaap Melissen, dankjewel voor nu. Hans-Jaap Melissen, verslaggever van de Wereldomroep... Uh, vanaf de rand dus van het Tagrierplein in Cairo. Dan gaan we naar uh, correspondent Elko Bos van Rosenthal in Washington. Uh, bekend is geworden dat de Verenigde Staten vinden... dat Mubarak niet moet aanblijven tot de verkiezingen in september. Verandering begint nu, zo zei Obama's woordvoerder. Uh, is dat een, uh, is nog een enorme omzwaai, dus ferme taal. Uh, zijn er nog drukmiddelen om ook dat doel te bereiken? Nou, een drukmiddel was het telefoontje dat Obama gisteren heeft gepleegd uh, met Mubarak. Althans, dat had dat kunnen zijn. Maar uh, hoe dat telefoontje verliep, daarover verschillende lezingen. Obama uh, zegt dat hij echt heeft aangedrongen op vertrek van Mubarak nu. En de Egyptenaren zijn boos, want die herinneren zich dat uh, telefoongesprek heel anders. Obama zou inderdaad hebben aangedrongen op een ordelijke overgang. Maar ja, dan is de vraag, wanneer begint die overgang, kan Mubarak tijdens die overgang, die overdracht blijven zitten. Ja, en dat spel van wat heeft Obama precies gezegd, dat zag je vandaag ook weer. De woordvoerder van Obama zei inderdaad dat het allemaal nu moet beginnen, dat Mubarak nu weg moet, maar het lijkt erop dat Washington zijn greep op, uh, op Egypte, op Mubarak, echt heeft verloren. Ze proberen het nog wel. Clinton bijvoorbeeld heeft met de nieuwe vicepresident Soleiman vanavond uh, gebeld. Maar ja, het lijkt erop dat ze heel weinig uh, meer te zeggen hebben over de gebeurtenissen in Cairo. En dat zag je ook vandaag, want die rellen op het plein, dat was natuurlijk het laatste wat, uh, wat de Amerikaanse regering ook wilde. Ja. Uh, steunen de Amerikanen de, de, de koers die uh, Obama nu volgt, ten aanzien van Egypte? Ja, over het algemeen wel. Ook de republikeinen, dat is natuurlijk uh, belangrijk. Die zijn uh, heel erg aanwezig, ook in het congres. Over het algemeen steunt men de lijn uh, van Obama. Dat is ook niet zo gek. Want... Niet alleen democratische presidenten, maar ook republikeinse presidenten... Ja, hebben zich dertig jaar lang achter Mubarak eh, geschaard. De republikeinen hebben altijd de mond vol, de mond vol ook van democratisering. Vooral ook in de Arabische wereld. Ja, als dan zoveel mensen de straat op gaan... dan kan je bijna niet anders dan, dan zeggen dat je achter die demonstranten staat. Zoals Obama heeft gedaan. En dat zeggen ook de meeste republikeinen. Af en toe is er iemand, bijvoorbeeld Mike Huckabee, een republikein... die misschien opnieuw president, een, een poging wil doen president te worden die zegt dat uh, Obama Mubarak misschien iets te snel heeft laten vallen... maar goed... Dat hoor je af en toe. Over het algemeen wordt Obama zijn, zijn Egypte-beleid nu nog gesteund. De vraag is wat hij de komende dagen gaat doen. Ik denk dat ze het in het Witte Huis ook allemaal niet meer weten. Ja, goed. Uh, duidelijk, mocht er meer nieuws zijn... dan horen we dat graag van jou ook vanuit de Washington Elke Bos van Rozentaal. Mocht er nieuws komen vanuit uh, Cairo, dan hoort u dat natuurlijk direct hier op Radio 1. In ieder geval straks uh, rond half elf nog een extra nieuwsbulletin. Het is over een kleine twintig minuten. Dat het zover is focussen wij ons weer op uh, de sport. Het conflict tussen Bayern München en uh, de Nederlandse voetbalbond, de KNVB, is opgelost. De twee partijen lagen sinds afgelopen zomer in de clinch... omdat Arjen Robben geblesseerd terugkeerde van het WK. U kent het verhaal ongetwijfeld. Nou, de partijen blijven het principeel oneens. Maar er is nu afgesproken dat het Nederlands elftal en Bayern München... volgend jaar een oefenwedstrijd tegen elkaar spelen. De directeur betaald voetbal van de KNVB, Bert van Oostveen. De, de situatie is natuurlijk zo dat uh, Robben geblesseerd terugkeerde uh, bij zijn club op uh, 2 augustus. We hebben daarna gesproken over die situatie, hoe dat zou kunnen komen. Bayern vond dat de KNVB dat niet juist had, uh, had uh, behandeld. Uh, wij vonden dat we dat wel hadden gedaan en dat daarnaast Bayern zich ook had moeten verzekeren. Want Bayern heeft geld gekregen van de FIFA om zich te verzekeren voor spelers als Robben. Dat hadden ze niet gedaan, dat hadden ze nagelaten. Dus wij vonden dat we in onze recht stonden. Nou, dan kom je op de vraag van, ga je dat principieel juridisch uitvechten? Hebben we niet gedaan, we hebben gekozen voor een praktische oplossing. Is dit het echte verhaal? Dit is het echte verhaal. Ja, want uh, uh, ja, er is natuurlijk heel veel over gezegd. Of, of, het lijkt erop alsof uh, dit een compromis is... en dat het misschien achter het schermen toch nog doorgaat. Nee, dat is het niet. Want anders zouden we ook niet een gezamenlijk persbericht uitbrengen. Dat hebben we vanmiddag ook gedaan. We hebben gisteravond laat tegen elkaar gezegd... we zetten een streep onder. Dit is voor alle partijen een goede oplossing. En uh, de zaak is uh, erledigd, zoals het uh, in Duitsland dan wordt gezegd. Ja, uh... U gebruikt een Duits woord. Betekent dit dat ik dan ook een voorstel van Bayern München was om een oefenwedstrijd te spelen? Nee, het grappige is dat we op 11 september, toen we al in München waren, hierover hebben gesproken. Toen hebben we gezegd van laten we de zaak eens inhoudelijk gaan, gaan bestuderen. Er zijn over en weer tal van voorstellen gepasseerd. En uiteindelijk hebben we in de rebound dit voorstel nog een keer gedaan. En bleek het uiteindelijk voor alle partijen het beste voorstel en het meest en praktisch haalbare. Ja, deze, de kwestie Rob had eigenlijk alles weg van een voorbeeldfunctie. Je zou kunnen zeggen het beste was geweest als een van de twee partijen naar de rechter was gestapt... en dan had de rechter uitspraak moeten doen. Was dat in deze kwestie ook niet het beste geweest? Nou, ja, we hebben dat wel overwogen, um, zowel Bayern als, uh, als de KNVB. Maar uiteindelijk hebben we gezegd: laten we nou in dit specifieke geval kiezen voor deze oplossing, deze praktische oplossing. En laten we aan de andere kant nu met elkaar richting Viva, UEFA en met collega Bonden gaan praten over de verzekeringen en de wijze waarop we spelers toch beter verzekerd kunnen krijgen naar de toekomst toe, zodat we gevallen als deze naar de toekomst toe ook kunnen voorkomen. Ja, en wie krijgt de opbrengst van de geldpot? Nou ja, zoals ik al zeg, die gaan we verdelen onder beide partijen. Ja. En voor wie gaat Arjen Robben spelen? Wij zijn op dat moment in voorbereiding voor het EK. Althans, dat hopen we, want we moeten ons natuurlijk nog kwalificeren. Dus nou, als dat het geval is en het is ons trainingskamp, dan doet hij met ons mee. Even iets heel anders um, over de transfermarkt van de afgelopen, afgelopen week. Hoe heeft u nou tegen de kwestie Dost aangekeken? Nou ja, niet anders dan tegen andere transfers de makelaar van, uh, van DOS, die heeft gezegd... ja, we waren eruit, maar uh, ze hadden nog wat tijd nodig... voor de administratieve afhandelingen. En ze hadden graag gewild dat de KVB uh, de deadline ietsje verlengd had. Kunt u zich vinden in zo'n standpunt van, uh, van Rob Jansen? Nee, dat kan ik me absoluut niet vinden. Uh, het is heel helder. Er staat een maand uh, open. Je hebt de hele maand de tijd om uh, met elkaar te onderhandelen. Iedereen weet, dat, dat bedenken wij niet in Nederland, dat is een internationale regel. Dat in dit geval op 31 januari om 2400 uur de transfermarkt sluit. Ja, als je dan voor die datum er niet uit bent en er dus ook geen schriftelijke papieren uh, hier uh, uh, op de fax binnenkomen terwijl de mensen hier tot diep na twaalf hebben gezeten, ja, dan houdt het een keer op. Bert van Oostveen van de KVB tegen Vlado van Janowski. Ja, uh, Bas Dost, de Heerenveen-spits, hij wilde dus uh, graag uh, naar Ajax. Ajax wilde hem ook graag hebben, maar u weet hoe het afliep. De transfer ging niet door. Gisteren kreeg uh, Dost een dagje rust. En vandaag stond hij weer gewoon op het trainingsveld bij Heerenveen. Verslaggever niet meer. deed een dagje Heerenveen. Over deel 1 van een dagje Heerenveen kunnen we kort zijn. Om 10 uur is er een krachttraining gepland, maar Dost laat zich buiten het stadion niet zien. Hij is al heel vroeg binnen. Bij deel 2 vinden we de spits van Heerenveen wel, in Tjallebert, waar de middagtraining plaatsvindt. Op het kunstgras, want daar is trainen in deze kou mogelijk. En hij stapt uit de auto, hetzelfde geldt voor Ron Jans samen richting het trainingsveld en dat is opvallend omdat de stemming tussen de twee toch tot op het dieptepunt bleek te zijn gedaald de afgelopen dagen nou, we kwamen niet met z'n tweeën uit de auto maar uh, hij liep voor mij inderdaad en ik uh, liep naar hem toe maar uh, we hebben een gesprek gehad en uh, daarin zijn we allebei heel eerlijk geweest en uh, ja dan, uh, dan, dan zeg je niet altijd de leukste dingen tegen elkaar maar ik denk dat dat uh, heel goed is geweest en uh, ik voel me nu in ieder geval goed. Ik ben het, ik ben het allemaal kwijt. En uh, de trainer zelf ook. En hij heeft er een goed gevoel over. Dus uh, nee, uh, goed zover. De training in de Friese kou duurt lang. Maar aan het einde van de rit staat Dost de pers te woord. Een legertje journalisten, camera's en microfoons voor zijn neus. Hij staat er met lichte tegenzin bij. En iedereen wil weten hoe het gevoel van Dost is... na het afketsen van de transfer richting Ajax. Ja, uh, ik heb de hele dag eigenlijk eerst naar Zijs gegaan. daarna naar... Uh... Amsterdam, daarna nog naar Rotterdam. En toen uiteindelijk hoorde ik om... Uh, kwart voor twaalf dat het niet doorging. Dus je kunt uh, begrijpen dat dat uh, vervelend was. De volgende dag ook. Ik kon geen krant openslaan of ik stond erin. Dus uh, ja, dat was vervelend. Maar uh, we moeten verder nu. Ik kan nu wel uh, de hele tijd met een uh, sipgezicht rondlopen. Maar uh, we hebben weer lekker getraind. Dus ik uh, ga er weer tegenaan. Waarom lastig is dat om die knop om te gaan zetten? Want ja, je moet weer op het trainingsveld verschijnen. Dat weet je. Maar toch... Ja, dat is, dat is lastig, maar ik, uh, ik heb vandaag een gesprek gehad met de trainer en uh, met de voorzitter. Dus we hebben het over, uh, over alles gehad en ik uh, moet zeggen dat ik daar een uh, plezierig gevoel aan overgehouden heb. En, uh, ja, we gaan er tegenaan. Ik, uh, het, is, laat ik duidelijk zijn, het is nog altijd geen uh, schande om voor fijn te voetballen. Alleen, uh, er was een kans om voor Ajax te spelen en dat uh, leek mij een uh, fantastische kans. Teleurgesteld dat de overgang niet is gelukt. Maar ook teleurgesteld toch wel in Heerenveen en de opstelling. Want jij bent netjes geweest afgelopen maandag tijdens de arbitrage. En zij hebben toch gezegd van ja, Bas, kies klaarblijkelijk voor een zak geld. Dat zat je niet lekker. Dat heb ik inderdaad aangegeven uh, naar de voorzitter toe ook... Die dat, uh, die dat had gezegd op tv. Die heeft mij in een persoonlijk gesprek uh, uitleg gegeven... en heeft daar zijn excuses voor aangeboden, dus... Uh, ja, dat is, dat is verder klaar nu. Dost voert in Friesland alleen het woord. De voorzitter van Heerenveen, de heer Veenstra... stuurt wel persberichten de wereld in... maar weigert toe te lichten waarom hij boos is op zijn zaakwaarnemer... de zaakwaarnemer van Dost. Die heeft laten doorschemeren dat er wel degelijk afgelopen maandagavond... rond de klok van tien over half twaalf een mondeling akkoord lag... over een transfersom en een transfer naar Amsterdam. Dos reageert er moeizaam op. Ik was op dat moment in Rotterdam, toen was ik net gekeurd. Dus uh, ik kreeg er allemaal weinig van mee. En ik uh, werd toen inderdaad continu gebeld. En uh, er worden nu dus zulke dingen geroepen inderdaad. Dus uh, als ik eerlijk ben, weet ik daar weinig van af. Dus ik, uh, ik moet daar verder nog uh, met mensen over praten. De Veen ontkent het, maar uh, Rob Jansen, een van jouw zaakwaarnemers, zegt dat het zo was. Ja, precies. Dus dan moet ik even kijken hoe dat, uh, hoe dat precies in elkaar zit. Wat, wat vind je daar dan nou van, als dat zo inderdaad zo is? Ja, dan uh, geef je dus eigenlijk aan dat we rond waren. Maar omdat we niet getekend hebben dat we daarom, daarom die niet... Uh, ja, dat, dat maakt het nog vervelender lijkt mij. Maar uh, ja, nee, dat moet ik zien. En zo verlaat Dorst het veld van Tjalleberts op weg naar een nieuwe toekomst bij Heerenveen. the rhythmic and there must be an angel. Het is zeven minuten voor half elf. Er werd al veel over gespeculeerd, maar vandaag maakte Ian Thorpe aan alle geruchten een einde. Na een jarenlange afwezigheid keert hij terug in de zwemsport. De voormalige Olympisch en wereldkampioen uit Australië richt zich op de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. De comeback van Thorpedo, dat was groot nieuws down under. En hier in Nederland roept het natuurlijk ook uh, om een reactie van zijn vroegere rivaal Pieter van de Hoge Band. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Australia's most successful Olympian Ian Thorpe has announced he'll return to the pool in a bid to compete at next year's London Olympics. Ja, dan breekt bij mij ook weer de pleur is uit. Want dan wil iedereen weer een reactie daarop hebben. Dus eh, op de een of andere manier blijft toch altijd met hem verbonden. I didn't get back in the pool for any other reason than to be back at the stage and being able to compete at an elite level. Ja, ik, ik, ik heb het niet zo op. Uh, uh, comeback of comebacks met, uh, in, uh, in, in, in de sport. Dat, dat soort, ja, niet. Uh, het maakt mij stemt mij niet vrolijk. Maar uh, toen ik zijn verhaal hoorde en, en, en hoorde dat hij dit wel uh, van plan was, uh, vond ik dat wel heel erg leuk. Uh, I was then taken to see the swimming venue uh, for the London Olympics. I could taste it. Um... Which um, you know, I haven't felt this way about swimming for a very, very long time. Nou, omdat ik ja, jarenlang met hem heb opgetrokken en ook heb gezien um, wat hij allemaal uh, teweeg heeft gebracht met zijn sportprestaties. En zeker uh, in 1998, toen hij voor de eerste keer wereldkampioen werd, toen uh, moest hij nog 16 worden. En uh, tot 2004 uh, Athene, dat waren eigenlijk wel min of meer de gouden jaren in, uh, in, uh, in het zwemmen. En uh, daarin heeft hij een hele belangrijke rol gespeeld. Van de Hoge Band gaat winnen. Fop ja. gaat verliezen. Ja. Daar is het geld voor. Pieter van de Hogeband. Het was hij of ik. En, uh, ik heb uh, een paar keer van hem gewonnen, hij een paar keer van mij. Het was uh, redelijk uh, eerlijk verdeeld. Um, we schelen vier jaar. Ik maakte Beijing nog mee. Dus uh, dat is een hele Olympische cyclus. Dus eigenlijk is het wel logisch dat hij nou nog een keertje ervoor gaat. de the, the Century! Four years after he walked away from elite swimming, Ian Thorpe has confirmed one of the worst kept secrets in sport. He's back in training for more Olympic gold. It hasn't been something that uh, I've taken lightly in, in, in making a decision to return to competitive swimming. Nu vond ik het heel erg leuk om te horen dat hij daar weer een uitdaging in ziet.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 Die op dit moment gewoon de absolute koning is in het zwembad. Dat hij eens een keer gaat leren hoe je ook zaken uit het zwem, buiten het zwembad uh, misschien iets beter kan aanpakken. Oh, the it. golden moment in Australian sport, the Platinum Porpoise! Ian Thorpe is coming back! Yeah. He's a torpedo! Yeah. I can't wait to see his massive feet! <laughs> yeah. Smashing up that pool! Yeah. But after vier years away from the pool, some believe that even the torpedo. ...may have trouble matching his past triumphs. Ja, dat is de vraag. Kijk, ik zelf heb ook meegemaakt dat ik begon. bijvoorbeeld ging weer eventjes na een lange periode krachttraining doen. En dan denk je dat je nog steeds die 100 kilo kan bankdrukken. Maar ja, dat is helaas niet het geval. Je, hij zal nog wel een paar keer goed tussen kop stoten. Want het is ja, even, even weer wennen geblazen. Zeker omdat je gewoon een heel hoog niveau gewend bent. Ja ik, ik ben benieuwd. Ik denk dat hij met name eerst moet insteken op, op een bijdrage in de estafette. Oh good one. Yeah yeah. Yo Just to realize you can do a relay on his own. Yeah. He is the torpedo. En ja, die trainingsarbeid die hij levert om die estafette uh, goed te kunnen zwemmen, dan kan hij er ook individueel het een en ander neerzetten. I don't want to let people down. I don't want to let myself down. en um, you know, dat kan een really good motivator. Hij is de jongen dat leuk vindt. Hij is, hij uh, wordt dit jaar uh, 29 jaar uh, Spelen in Londen, de connectie Engeland-Australië. Ja, ik kan me er wel iets, iets bij voorstellen. En uh, ja, ik hoop uh, dat, hij, dat hij het goed gaat aanpakken. Dat hij een goed plan heeft, dat hij goed wordt, wordt begeleid. En ik las nog ergens dat hij, dat hij ook in Europa ging trainen. Nou, dan, uh, dan heeft hij natuurlijk hierachter uh, natuurlijk een mooie plek. Misschien heeft hij nog wel een goede sparringpartner nodig. Ja, maar daar ga ik echt niet meer aan beginnen. Het, voor mij is het... Uh, ik, uh, Hard door het water rousen, dat heb ik in het verleden wel eens gedaan, maar dat zit er nu niet meer in. Uniek wat Pieter van der Hogeband hier presteert. En Thorp kan niet voldoen aan de verwachtingen. <lacht> Is the big news is the Thor uh, well, is back it, in the, the, the water. The it's the biggest news in the world. Dat was Pieter van der Hogeband. We gaan nog even doorpraten over de comeback van Ian Thorpe met Jacco Verharen, nu technisch directeur van de Zwembond. Ooit uh, coach van Pieter van der Hogeband. Je hebt Thorpe ook wel menig keer van dichtbij meegemaakt. Hè? Ja, die heb ik uh, regelmatig gezien. Het was uh, nou, toch een van Pieters grootste concurrenten. En uh, dus, dus uh, ja, elke grote wedstrijd uh, waar het voor Pieter erg om ging, daar ging het voor Torbrook om. Dus uh, dat we elkaar menigmaal ontmoet. Pieter die zegt van ja, ik uh, heb het niet zo op comebacks, maar ik begrijp het wel dat hij terug wil keren. Begrijp jij het ook? Ja, ik, ik denk dat hij, het, uh, dat hij het mist op een of andere manier. En uh, hij is natuurlijk nog wel iets jonger dan Pieter, hij is vier jaar jonger. Uh, dus dus uh, er zijn ook wel mogelijkheden voor een comeback. Dus, dus ik, ik denk dat de combinatie is... Hij was toen gestopt uh, vanwege motivatieproblemen. En uh, ja, dat hij het toch mist en, en toch mogelijkheden ziet om uh, ja, wellicht nog iets moois te doen in Londen. Jij zegt dat je die mogelijkheden ook ziet. Hoe zie je dat dan? Nou, de, nou het is natuurlijk een talent. Uh, dat behoeft uh, weinig betoog. Uh, het is natuurlijk wel zo dat hij de afgelopen vier jaar in ieder geval in, in, in mijn beleving heel weinig heeft gedaan uh, dus, dus uh, het zal niet makkelijk worden maar er zijn wel mensen hun voorgegaan uh, nog een Australier, uh, Jeff Ujil die op de vlinderslag die, die, uh, die is er ook een paar jaar echt uit geweest uh, uh, bereikt toen een gewicht van 130 kilo is 45 kilo afgevallen in een jaar en zit uh, op dit moment weer in de nationale ploeg daar en, en uh, op, uh, op hoog niveau Zelfs hoger uh, dan voorheen. Ja. Nou, nou heb ik dat wel vaker van oud-topsporters uh, gehoord. Die zeggen, ja, als je stopt... Ik wil niet over dat zwarte gat praten, want misschien is dat het wel niet. Maar je mist wel iets. En dat is niet iets wat je op een andere manier kan opvangen. Die uh, competitiviteit, denk ik. Die competitie met anderen. Uh, jij refereert daar ook een beetje aan. Denk je dat dat wat is van Thor? Ja, ik denk dat dat het is. Ik denk enerzijds uh, het, het, het plezier uh, wat, je, wat, wat je toch hebt in de, in de sport. Het gaat natuurlijk over topsport en presteren. Maar uh, ja, plezier is toch voor elke topsporter een, een hele belangrijke component. Uh, en ik denk inderdaad, ja, niks is te vergelijken met uh, topsport. Dus de spanning die, die daarbij komt kijken, de aandacht die daarbij komt kijken kan een rol spelen. En uh, dat kunnen allemaal factoren zijn waarom je toch uh, terug wil komen. En stel nou dat hij het niet redt. Ja, ja dat... dan valt hij des te harder terug, denk ik dan. Nou ja, kijk, ik, ik denk altijd maar zo, hij, uh, alle prestaties die hij tot nu toe heeft neergezet, uh, dat zijn mooie prestaties. Hij heeft uh, heel veel wereldrecords gezongen, uh, uh, Olympische medailles gehaald, wereldtitels gehaald, noem het allemaal maar op. Die staan, uh, die heeft hij behaald. En uh, ja, ik zie het zo, hij gaat nu een poging doen om dat, dat kunstje nog een keer te herhalen. Ja, lukt dat niet, dan is het jammer. Maar ja, voor mij heeft dat niet echt een smet op zijn carrière. Oh. Ik, ik zie dat in ieder geval toch wel anders. Ja, die glans gaat er niet af, dat bedoel ik te zeggen. Ja. Wat uh, zal hij moeten doen om het niveau te halen? Ja, nou ja, dat, dat zal wel hard werken zijn. Uh, ik moet zeggen, de laatste keer dat ik hem van, van echt dichtbij heb gezien... dat was bij het afscheid van Pieter. Dus dan praten we toch al over uh, december 2008. Dus dat is toch echt al een tijd geleden. Uh, nou, het was duidelijk dat hij op dat moment in ieder geval uh, weinig in sport deed uh, gezien zijn postuur. Uh, ik zag hem wel op de persconferentie en daar zag hij er toch alweer een, een stukje fitter uit. Ik zag zelfs een afdruk van zijn zwembril. Dus dat betekent dat hij, uh, <laughs> dat hij toch aardig uh, wat, wat, wat, wat uren weer in het water en in de zon heeft gelegen. Uh, dus dus ja, wat dat betreft is hij al een tijdje bezig. Hij gaf, hij gaf ook zelf al aan... Uh, uh, hij was niet over één nacht ijs gegaan, maar hij had echt uh, uh, vanaf, de, uh, vanaf september was hij eigenlijk al bezig om, om te kijken of een comeback mogelijk was. Uh, ja, dus, de, dus wat dat betreft, uh, de, ja, zie, ik daar, zie ik daar wel voldoende kans in. Ja, het is een wel overwogen beslissing, ook dat natuurlijk. Hè? Uh, heel Australië kijkt mee. Of kan hij die druk nu wel hebben? Nou, ik denk, de, hij, hij is niet anders gewend. Uh, ik zag hem voor het eerst uh, toen hij 15 jaar was. Dat was op de wereldkampioenschappen in 1998. Toen werd hij op zijn vijftiende al wereldkampioen op de 400 vrije slag. En eigenlijk vanaf die dag, en misschien zelfs wel iets daarvoor, uh, is het een, ja, een, een fenomeen geweest in Australië, uh, gevolgd door paparazzi, door, door van alles en nog wat, uh, en en uh, de, zelfs toen hij stopte en, en de afgelopen jaren... is de aandacht voor hem uh, eigenlijk nauwelijks uh, verslapt. Dus uh, eerlijk gezegd, ik denk niet dat hij anders gewend is. Dus dat hij, uh, dat hij dat zeker aan kan. Moet onze eigen Sebastian Verschuren zich zorgen maken? Nee, ik denk niet dat hij zich zorgen hoeft te maken. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat, dat het niveau wat Ian Thorpe ooit heeft gehaald... Uh, dat dat echt nog uh, ver weg is voor hem... Uh, maar ook voor hem geldt, hij moet zich gewoon op zichzelf richten en, en voor zijn eigen kansen gaan. En uh, ja, dan kan er ook voor hem uh, wat moois gebeuren. Maar uh, ja, het, het, het blijft een, een geduchte concurrent, want als dit soort uh, talenten besluit om, om, uh, ja, om, om de strijd aan te gaan, dan, dan weet je bijna zeker dat ze in ieder geval in de finale terug te zien zijn. Jacco Verharen, dankjewel. Graag gedaan. Radio 1 NOS Journaal. Bijna vier minuten over half elf het laatste nieuws uit Egypte, krijgt u van Martijn Nijhuis. Op het Tagierplein in Cairo heerst nog altijd chaos. De regering gaf aan het begin vanavond bevel om het plein te ontruimen, maar dat werd niet opgevolgd. Er worden nog altijd gevochten en er worden molotovcocktails gegooid. Het Tahrirplein was vandaag het toneel van een urenlange veldslag waarbij honderden mensen gewond zijn geraakt en zeker drie doden vielen.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 Premier Rutte hoopt dat het regime Mubarak nu snel werk maakt van de beloofde hervormingen. President Obama lijkt met zijn oproep tot een onmiddellijke machtsoverdracht in Egypte... steeds meer afstand te nemen van Mubarak. En tot zover. Goed, het is uh, bijna vijf over half elf. Wij gaan weer door met uh, de sports, het schaatsen. Wat is een mooie, dan uh, schaatsen bij een uh, blauwe lucht op een uh, mooie ijsvlakte. Herbert uh, Dijkstra heeft het allemaal mogen zien op de Wijzenzee in Oostenrijk. Dag Herbert, goedenavond. Hey, goedenavond. Ik heb wat beelden gezien. Het zag er werkelijk prachtig uit, hè? Ja, het, uh, het, het kan ook haast niet anders, hè? Uh... Prachtig hier, de omstandigheden, waar je, je zei het al, een zonnetje erbij, uh, windstil en dan ben je toch een beetje sceptisch. Want dan denk je, ja, zou het niet te makkelijk zijn, de omstandigheden, maar zowel bij de mannen als bij de vrouwen hebben we werkelijk een schitterend kampioenschap gezien, ja. dat moet ik zeggen. Ja, laten we even met uh, Gary Hekman uh, beginnen. We gaan even naar hem luisteren, want uh, uh, hij won uh, tot nu toe, uh, hij won nu, maar hij won tot nu toe eigenlijk alleen maar bij het skiederen. Hij reed in oktober nog het WK in Colombia. De meesten die in Colombia zijn gegaan, die uh, hebben gelijk doorgaan met schaatsen. Ze dachten, we komen voor hoogte. Colombia was op 2200 meter hoogte. En, uh, ja, ik uh, dacht eerst maar even vijf weken is gewoon heel rustig weer gaan beginnen. En, uh, ja, dat werkt nu zijn vruchten af. De laatste week uh, gaat het gewoon echt lekker. Uh, ja, tweede in Biddinghuizen, echt op 5000. Uh, ja. En nou win je gewoon deze. Dat is gewoon echt helemaal geweldig. Hij is er blij mee zo te horen, uh, Herbert. Uh, we zijn al tot nu toe alleen het skieleren, dat WK in Colombia. En, en dan maar moeiteloos door het de winter in. Nou, helemaal verrassend is het niet hoor, want uh, hij komt uit Gramsbergen. Nou, als je uh, Gramsbergen hoort, dan moet je denken aan Erik Hulselbosch... en deze Gary Hekman is echt uit hetzelfde hout gesneden. Hij, uh, uh, ja, Erik Hulselbosch was voor Hekman altijd een voorbeeld. En het gekke is dat hij nou eigenlijk precies hetzelfde doet. Hij won uh, bijvoorbeeld afgelopen zomer de 100 kilometer van Bartlehem. Dat is een skielenwedstijd. En inmiddels weten we dat Skieler een uitstekende basis is voor schaatsen... en Hekman laat het gewoon zien. En hij behoort nu al tot de topsprinters van het peloton. Maar deze man kan veel... Veel meer dan alleen maar sprinten. Hij is 93 kilo, is de zwaarste man van het peloton. Hij is ook heel groot. En uh, nou, de, de manier waarop hij vandaag won, het was absoluut geen sprintersbal. Het was, een, het was een kopgroep met een grote voorsprong op het peloton. Wel een grote kopgroep, dat moet ik zeggen. Maar de finale was echt de moeite waard om, uh, om naar te kijken. En uh, ja, hij maakte gehakt uh, van alle anderen. En het was zijn eerste grote zegen op schaatsen, dat wel. Ja. Maar ik denk dat we nog veel van hem gaan horen, want het is nog een hele jonge vent. Ja. Um, ik, ik vroeg me af toen ik hoorde dat hij gewonnen had. Toen ben ik gaan zoeken naar namen als Bob de Vries... Uh, Nederlands kampioen, Marathon Natuurreis, uh, Sjoerd Huisman, dat soort mensen. Waren die er wel? Deden die niet mee? Of zijn ze uitgestapt? Of hoe zit het? Maar wacht eens even, het is marathonschaatsen, 140 man aan het vertrekken. Het is geen ABC'tje. En uh, ja, dan kun je van tevoren zeggen van, uh, nou ja, uh, die zal het wel worden. Vorig jaar was Huisman inderdaad de beste. Niet vergeten dat Bob de Jong en Bob de Vries, de tweemans Bob van dezelfde ploeg, die kwamen uit Moskou, hadden daar de wereldbekerwedstrijd uh, gereden. Ja. En niet onverdienstelijk, hè? Bob de Jong die won daar de vijf kilometer. Die hadden dat misschien nog een beetje in de benen. En dan moet je ook nog weer omschakelen naar de marathon. Maar het was gewoon een dikke harde wedstrijd. En uh, bij harde wedstrijden krijg je toch weer andere namen dan laten we zeggen, de sprinters die je uh, zo op het papier zet. Sprinten na 100 kilometer, als er een harde wedstrijd gereden is, is toch weer wat anders dan sprinten na, na een makkelijke wedstrijd. En zowel bij de mannen als bij de vrouwen was er zeker sprake van een echt een zware wedstrijd. En uh, ja, Sjoerd Huisman heeft natuurlijk veel gewonnen, is goed in vorm, won ook afgelopen zaterdag de wedstrijd uh, over uh, uh, 80 kilometer voor mannen. Maar deze 100 kilometer die was voor Gary Heckman. Groenveld werd tweede, trouwens ook een sprinter, en Timmerman eindigde als derde. Dat waren allemaal leden van de kopgroep van 29. Ja, het was een open NK, hè? dus er mogen ook buitenlanders ja. meedoen. Maar waren er ook buitenlanders? Ja, er waren buitenlanders. Niet vergeten uh, dat er een paar jaar geleden een buitenlander ook open Nederlands kampioen werd. Dat was de Fransman Tristan Loa. Voor ja. het eerst dat dat gebeurde. Een maratonschaatse. Nu hebben we bijvoorbeeld een Amerikaan gezien. Uh, uh, die het die het wel. Die het redelijk deed. Een uh, uh, nou, oude bekende hadden we ook in het peloton. Dat was uh, Frank Viers. Uh, Viers is een Belg die ook uit de skielersport komt. Ja, en dat moet je wel serieus nemen, want uh, er rijden uh, meer Belgen rond tegenwoordig in het skiele peloton... en die kunnen tegenwoordig ook goed lange baan schaatsen. Viers heeft het uh, goed gedaan, maar ik kwam uh, voor eremetaal niet in aanmerking. Dus de enige buitenlandse winnaar blijft vooralsnog Pristanlois een paar jaar geleden. Maar uh, er komen er meer, denk ik, in de toekomst. Er waren wel eens tijden dat Sjoerd won bij de mannen en Mariska bij de vrouwen. Sjoerd liet het even afweten, maar uh, zij heeft wel gedaan wat ze, ze, wat ze moest doen hè, voor de familie Kijk, Sjoerd Huisman liet het niet echt afweten, want hij had uh, uh, maar liefst drie kop, uh, uh, ploeggenoten in de kopgroep zitten. Ja, dan ben je ook een beetje gebonden aan de stoolders. Hij reed wel goed, hij is echt goed in vorm, had een moeilijk voorseizoen. Maar zijn zusje Mariska ongenaakbaar. Overigens was dat ook een prachtige finale, moet ik eerlijk zeggen. En dat kwam doordat Maria Sterk in de slotfase... ze deed echt haar naam eer aan, een solo-raad van 8 kilometer... had een voorsprong van, nou, ik denk een seconde of 40. En we dachten met z'n allen, dat gaat ze redden. Maar ja, dan komt zo'n achtervolgende groep op gang. En precies in de laatste drie meter werd ze voorbij gereden... door Mariska Huisman in de sprint. Nou, Maria Sterk kan helemaal niet sprinten. Werd uiteindelijk tweede... En Danielle Bekkering, vijfvoudig Nederlands kampioen hier al op, uh, op de Weisse Zee, werd uh, vandaag derde. En ik moet zeggen, die uh, finale was uh, hitskokachtig achtig uh, spannend, omdat uh, Maria Sterk echt pas <laughs> in de laatste twee meter uh, werd bijgehaald. En uh, ja, dat is in de beelden ook heel mooi te zien en in beeld gebracht. Dus ik kan bij deze al verwijzen naar de, de studiosportbeelden in de extra lange uitzending van vanavond, een half uur marathonschaatsen. De uitslag mag dan bekend zijn, maar de beelden moet je absoluut nog even zien. Ja, ik heb er al iets van gezien. Het is inderdaad de moeite waard. Weet je hoe laat? Hoe uit je hoofd? Of, uh... Volgens mij rond 11 uur. Ja, ja oké. Okay. Dan begint het. Goed, we hebben we Dijkstra vanaf uh, de Wijze Zee? Nou ja, goed, niet letterlijk natuurlijk, maar wel in de buurt. Dankjewel voor nu. Jo. Panic and the night before. Voetbal vandaag. FC Utrecht moeten de komende drie duels stellen zonder aanvoerder... Uh, Michael Silberbauer, uh, de Deense middenvelder. Michael heet hij waarschijnlijk. De Deense middenvelder is voor drie wedstrijden geschorst... vanwege ernstig gemeenspel gisteravond in de wedstrijd tegen de Graafschap. FC Zwolle heeft de contracten met Jaap Stam, Bert Konteman en Klaus Boekweg verlengd. Technisch manager Konteman en assistent Stam blijven zeker nog een jaar bij de koploper van de Eerste Divisie. Stam gaat bovendien proberen zijn trainersdiploma te halen. En Gary Neville zet per direct een punt achter zijn loopbaan. De 35-jarige verdediger kwam zijn hele carrière uit voor Manchester United. Hij debuteerde in 1991 en speelde in totaal 602 wedstrijden voor United. De 85-voudige Engels International won twee keer de Champions League. Achtmaal de landstitel, twee wereldbekers, twee League Cups en nog eens drie FA Cups. Straks meer nieuws vanuit het buitenland wat betreft het voetbal. Met nieuws over Louis Souvaris en mooi nieuws voor Ibrahim Avalay. Daarover straks meer. Het werd een bekende Nederlander door de Tour de France van twee jaar geleden. Weet u nog, reprise zit er dit jaar niet in voor Kenny van Hummel. Zijn ploeg Skull Shimano is namelijk niet uitgenodigd voor de ronde van Frankrijk. Toch gaat de derde Nederlandse profploeg vol goede moed het nieuwe seizoen in. Het uh, doet dat met een bondgezelschap waarin uitzonderlijk veel nationaliteiten zijn verenigd. Met Gio Lippens maakt Kenny van Hummel een rondgang door het Verenigingenregioen. Nou, dit is uh, Yuki Hirodoi, is een uh, Japaner binnen onze ploeg. Een uh, supertalent talent uh, bergop. En ik. Uh... Hij verstaat in Nederlands. Nee, no, nee, no, nee, no, nee. No, een no. ja. beetje, maar... maar. Hij moest wel lachen. Engels is beter. Yeah. You had to laugh about what he said, that you, uh, you're climbing quite good. Yeah. He's, yeah, I'm not a big talent, but uh, yeah, that's why. <laughs> Here we are, Bette Bakker. Hij uh, ja. spreekt gelukkig gewoon Vlaams, dus dat is makkelijk zat. Ja, ik kan nu geen, uh, geen onzin gaan verkopen, want hij staat alles. Maar... Deze jongen die heeft vorig jaar een liefslagaderoperatie operatie gehad. En uh, ja, heel veel gedonder met zijn lichaam gehad. Maar ik uh, denk wel dat hij uh, ja, het voorjaar wel uh, zichzelf gaat, uh, la, ja, gaat presenteren in de klassiekers. Want Bert, hoe is dat om in zo'n Nederlandse ploeg te rijden? Ja, voor mij helemaal positief. Het is uh, qua mentaliteit, qua, ja, qua alles eigenlijk. Manier omgaan. Ze dus is heel professioneel, hier, wordt niet aan je lot overgelaten. En... Uh, ja, maar is dat bijvoorbeeld anders dan bij de meeste pro-continentale Belgische ploegen? Ja, ik heb toch het gevoel dat ze hinter qua, qua training en qua begeleiding een pak achter staan. En dat hier beter begeleid wordt in het uh, fysiek, maar ook eromheen. En dat ik ook wel de, de, de goede mentaliteit gekweekt heb hier om ermee om te gaan. Met succes, maar ook met, ook met falen. Uh, Mathieu, spreek. Uh, ja, hij is een uh, zeer interessante jongen voor ons, omdat die jongen die komt van Brieke Telekom. Uh, meerdere malen Tour de France gereden, dus uh, heel veel ervaring uh, hebben we daarmee binnen onze ploeg uh, gehaald. Dus als er iemand is die baalt dat jullie de Tour de France niet mogen rijden, dan is hij het wel. Ah oui. Bon, après c'est vrai que uh, je pense que tous les de façon sont motivés pour faire le Tour de France. qu'on l'ait l'a déjà fait ou jamais. Parce que c'est vrai que c'est un... Het is de vitrine van het wiel en het is iets heel belangrijks. En voor het team kan evolueren en dan echt zien wat het is, denk ik dat het een goede zaak is. Dat is duidelijk Kenny. Hij zegt, de Tour de France is de etalage, de vitrine van het wielrennen. Voor mij was het een echte droom om, om daar uh, ooit te mogen rijden. En ik heb dat uh, een keertje mogen doen, dus ik voel me daar ook uh, bevoorrecht in. Het was echt een droom, een kinderdroom die uitkwam, ja. We hebben hier Simon Keske, uh, ook een uh, jonge talentvolle klimmer. Uh, ook de Tour de France uh, gereden twee jaar terug. En die hoeven we eigenlijk nauwelijks te introduceren, want hij heeft al veel in beeld gereden. Is toch een van de betere renners in de ploeg? Ja, destijds in de Tour, als de, als de grote mannen gingen demareren bergop, dan was het altijd maar hopen dat we iemand mee hadden. En ja, tot onze verbazing zat altijd uh, onze kleine Simoni. Want dat is zijn bijnaam, Simoni. Die zat daar mee. Dus, uh, ja. Spreekt hij een beetje Nederlands? Een beetje. Een beetje. Klinkt al heel goed. Ja, gaat nog niet zo goed met het taal. Maar ik probeer met te praten. Je rijdt nu al een paar jaar in deze ploeg. Hoe is dat nou, dat gevoel om in een Nederlandse ploeg te rijden als Duitse? Oh, um, het was mijn eerste profploeg. En het was een Nederlands ploeg. zo. So, uh... Ik ken dat niet aan dat, hè? Uh, ja, dit is uh, Ji Cheng. Hij is ook een uh, ja, talentvolle jongen uit China die, uh, ja, die, die zich goed inzet voor de ploeg en uh, ja, ook goed bergop kan. En ja, zich voor de ploeg vaak uh, ja, van zijn goede kant laat zien, ja. Hij kan echt goed bergop, want hij begint niet te lachen. Nee, hij kan uh, goed bergop, maar ik denk niet dat hij uh, verstaat wat ik uh, nu uh, allemaal zeg uh, tegen... Je the het woord niet? Nee, no. no. sorry. Je zei dat je een goede klijmer bent. Ja, ik kan het be better. leren. Yeah. Wat is dit nou voor ploeg? Uh, de ploegleiding zegt de ploeg is sterker geworden. Het is een uh, gezellige hele serieuze groep. jongens weten allemaal wat er te wachten staat. En, uh, ik denk dat iedereen de neus uh, de goede kant op heeft staan. En, uh, ik denk dat we een mooi mooie jaar tegemoet gaan. Is het niet een beetje gek? We hebben de presentatie al gehad van Rabo. We hebben de presentatie gehad van Vakantse Allebei ploegen die zeker weten dat ze de drie grote rondes gaan rijden. Vorig jaar uh, ging krijg ik een beetje vanuit dat we alweer de Tour zouden mogen rijden. Nou, dat ging toen niet door. Het uh, is toen voor mij persoonlijk een hele dompe geweest. Ik denk voor de rest van de ploeg ook zeker. En dit jaar heb ik me daar een beetje van afgezet en ik ga gewoon alle koersen in om te winnen, om wedstrijden te pakken. En, uh, en ik denk dat we gewoon dit jaar ja, een goede ploeg hebben om ook in een uh, grote ronde ons uh, wederom te mogen laten zien. Maar is dat toch de andere insteek? Niet meer focussen alleen op die grote ronde, maar gewoon pakken wat je pakken kunt? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat uh, het streven nu ook moet zijn. Na vorig jaar dat, uh, dat we eigenlijk helemaal geen grote ronde hebben mogen rijden... moeten we eigenlijk nu gewoon uh, ja, ons best doen om, uh, om in andere rondjes resultaten neer te zetten. En als we die resultaten neerzetten, komt de rest vanzelf. Toch hè, de Tour heeft jou veel gebracht. Zeker, ja. Ik heb daar een hoop namens bekendheid aan over gehouden. Uh, maar ik word liever herinnerd aan de mooie overwinningen die ik behaald heb. En niet aan het achteraan fietsen in de Tour. Ik ben wel een, ik ben wel een sportman en die wil winnen. en Black Velvet. Buitenlands voetbal, langs de lijn. Ja, ik had al beloofd. We gaan even over de grens kijken. Laten we beginnen in Spanje. Twee halve finales werden en worden daar gespeeld. In de Copa del Rey. Almeria, tegen Barcelona 0-3. Afvallei in de basis en hij scoorde de 3-0. Dus de eerste goal voor Barca. De eerste wedstrijd was al 5-0 voor Barcelona. Dus de kans dat Barca eruit zou vliegen was wel heel erg klein. Dat gebeurde dus ook niet. Barcelona naar de finale. Om 10 uur is Real Madrid tegen Sevilla begonnen. Dat is die andere halve finale. De eerste wedstrijd werd met 1-0 gewonnen door Real Madrid. Het is daar rust. Het staat er nog 0. -0. 0 -0. En dan in de Engelse Premier League zes wedstrijden. Birmingham City, Manchester City werd 2-2. Blackburn, Rovers, Tottenham Hotspur. In de slotfase is het daar... Uh, was het nou 1-0 of 0-1? Uh, wat vraag ik even aan de regie om dat even uit te zoeken. Want volgens mij is het... Uh, oh, 0-1 is het daar gebleven. Bolton Wonders tegen Wolverhampton Wonders. Daar is het in de slotfase 1-0 geworden. En dan Liverpool tegen Stoke City. 2-0 werd het. Iedereen keek natuurlijk uit of uh, Luis Soares zou spelen. Nou, na 18 minuten in de tweede helft viel hij in. En toen hij er toch stond, dacht hij van... laat ik dan ook maar gelijk scoren. En hij maakte de 2-0. Mooi debuut dus voor Louis Soares bij Liverpool. Blackpool tegen West Ham United met 1-3. En Fulham Newcastle United kort voor tijd 1-0. De stand bovenaan Manchester United 24 gespeeld, 54 punten. Arsenal heeft er 49 uit 24. City staat derde met 46 uit 25. En Chelsea heeft er 44 uit 24. Net voor Tottenham Hotspur dat 41 punten heeft uit 24 wedstrijden. In de Serie A bijna volledig programma. Roma tegen Brescia 1-1, Fiorentina Genoa 1-0, Parma Lecce 0-1... Sampdoria Calgary 0-1, Udinese Bologna 1-1... Cesena tegen Catania 1-1, Verona Napoli 2-0... en Palermo Juventus 2-1. Morgenavond nog Bari tegen Internationale. Milan aan kop met 48 punten, Napoli heeft de 43... en Lazio derde met 41 punten. En dan in de Belgische eerste klasse. KV Mechelen-Kortrijk 1-0. Charleroi Germinal-Beerschot 2-0. cerkle 2-1. En Genk tegen STVV 1-1. Genk verliest dus twee punten. Eupen tegen Zotterwaardigem 0-2. Anderlecht speelt zelf niet. 54 punten. En Genk raakt dus wat verder achterop met 51 punten nu. Agent derde met 43 uit 23. En het sprookje van de Franse amateurclub Jambéry uit de vijfde divisie... duurt voort in het nationale jean Jambéry plaatste zich tot eigen verrassing voor de kwartfinales. Sochou, de nummer 10 van de Franse liga, werd met 2-1 verloren. Eerder won Jambéry al van Monaco en Brest. Goed, dit was Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen met Clary Palak. Ongetwijfeld meer over en vanuit Egypte. Goedenavond.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 And it must begin now. Alle ins en outs. We are he. We are he. Is afgelopen. Afgelopen. We zijn moe. Is voorie. Het gaat het naza. People are president. People are president. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.